Uur. Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Advocaat Ines Wesky mag vanuit de gevangenis weer met meer mensen contact hebben. Dat meldt het openbaar ministerie. Tot nu toe mocht ze alleen met haar eigen advocaat praten. Wesky stond Ridwan Taghi bij en werd eind vorige maand opgepakt. Justitie denkt dat ze berichten van die drugscrimineel, die in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland zit, heeft doorgespeeld naar de buitenwereld. En geen douze point voor Zelensky morgen. De president van Oekraïne wilde graag een toespraak houden... tijdens de finale van het Songfestival. Maar de organisatie zit daar niet op te wachten... vertelt mijn collega Jorn Kompeer. Zij ze zeggen dat het Songfestival een internationale entertainment show is. gebonden aan hele duidelijke regels. En een van de hoekstenen, zo noemen ze het. is dat die wedstrijd een niet-politiek karakter heeft. Dus politieke uitspraken mogen dus niet. Ja, geen videoboodschap van Zelensky dus. Wel is er veel aandacht voor Oekraïne tijdens de finale. want zij wonnen vorig jaar natuurlijk het Songfestival. Lionel Messi kan eerder dan gedacht zijn noppen uit de kast halen. Paris Saint-Germain heeft zijn schorsing flink ingekort. Vorige week miste Messi een training omdat hij voor een promotietrip naar saoedi arabië was vertrokken. Voor straf werd hij twee weken geschorst, maar dit weekend mag hij alweer meedoen. De trainer zegt dat Messi vastbesloten is om er weer vol voor te gaan. Bijna alle koeien die vanochtend ontsnapten uit een weiland in de buurt van Varseveld zijn weer gevonden. Het is niet duidelijk hoe de koeien konden ontsnappen, maar de politie haalde alles uit de kast om ze op te sporen. Die koeien die zijn uh, zoekende, uh, lopen in het buitengebied en vanuit de lucht kun je het natuurlijk beter overzien. En De drone die hebben we ingezet om in ieder geval de koeien te lokaliseren en om ze dan vervolgens van daaruit weer op te kunnen halen. Inmiddels zijn 30 koeien terecht, van twee dieren is nog niet helemaal duidelijk waar ze uithangen. ...krijg je nog het weer, nu vooral een zonnetje nog en een graad of 21. Vanavond blijft het droog, morgenochtend kan het wat mistig zijn eerst... ...en daarna is er wel volop zon en wordt het een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte dagelijkse files, meeste vertragingen nu in Noord-Holland op de A4... ...Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoppen, de Hoek en Veen, rijdt het langzaam over 10 kilometer... ...en de vertraging is een kwartier... En tenslotte de N230 Utrecht richting Maarssen... tussen de aansluiting met de A27 en Veen Twee kilometer file in een vertraging van 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service... TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Van het vallen van de avond. Einde van de nacht Heb je weer eens te ver gezocht Terwijl het voor je voeten lag. Je bent van ver gekomen Je hebt het ver gebracht Als het even tegen ze, dan wie het laatste. Loopt. stille wens Zolang je durft te dromen Champagne. nieuwe bitch, nieuwe tanden, energy, doe me dansje in mijn hotel, daar morgenochtend late check-out, shoot twee croissantjes, vrijdagavond doe me dansje, doe, doe me dansje, doe me dansje in de club en ik ben super wavy, doe me dansje, doe doe me dansje, elke vrijdagavond super episch, doe me dansje, doe doe me dansje, en altijd op zoek naar single ladies, doe me dansje, doe doe me dansje, La Bouche, Denari en lil Creamy, nieuwe bitch, nieuwe tanden, Laten kun je naar de vloer doen dansen. Je bitch die geeft de acte presence. Of je ziet me op de kremen. Me Meen ik dat ik bij de laatste gevel pasans. Heel de outfit aanst. Of loungans. Hoe dan ook, het is altijd makant. Daar ben ik hier geweest. Daar heb ik daar gestaan. Liggende stapel pap in mijn hand. Ik, ik ben in een heel gek hotel en is een pool aan de roer. Heb je bitch gespeeld met wat balls? Dan bedoel ik geen hey, de boels. Ze heeft brand new teeth, brand new tits Maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd op precies dezelfde ver Ja, oh. yeah, bomvoyage, voyage, bon voyage Hoe ze groeit, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En kon ze met een glaasje Bomvoyage, voyage, bon voyage Hoe ze goed, de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze kon ze met een glaasje Yo, elo, sorry, kom, zak het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom, doe het. What's going on work? Elo shawty kom breng het kom geef het kom wees bij Rihanna kom work work work. Oh, Elo shawty kom zeg het kom het komt kom, doe het kom doe het kom doe het kom work. Oh, Elo shawty kom breng het kom geef het kom wees bij Rihanna kom work work work. Vrijdagavond champagne nieuwe bitch nieuwe tanden, N Doe mijn dansje in mijn hotel tafelantje. Morgenochtend, of check-out sugar twee croissantjes. Vrijdagavond doe mijn dansje doe mijn dansje doe doe me dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe mijn dansje doe doe mijn dansje. Elke ik gaan op super do me dans, do, do me dans, En altijd een super naar single ladies, stop dans, stop mijn dan. Happo en, en nieuwe bitch, Ajau. nieuwe tanden. Yeah, bon voyage, Hoe ze geurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En kom iets met een glasje Bon voyage, Hoe ze geurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt iets met een Yo, hé los kom, zeg het, kom, doe het, kom, doe het, kom, doe het, kom, doe het, yeah, well, oh, kom, twerk. het, kom, band, BRK, kom, doe het, kom, geef het, kom, doe het, kom, doe het, kom, work. het, kom, doe kom, doe het, kom, doe het, kom, doe het, kom, het, kom, het, kom, kom, het, kom, het, kom, Word, word, word. Het ritme. ritme van ZFM. ZFM. Dearly beloved. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word life, it means forever and that's a mighty long time. But I'm here to tell you. There's something else. The afterworld. The afterworld. World never ending happiness. You can always see the sun, sun, day, day, or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one, doctor, I think we'll be alright. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NUI-journaal. De opgepakte advocaat Ines Wesky zit niet langer in beperkingen... zegt het Openbaar Ministerie. En dat betekent dat ze ook met andere mensen dan haar advocaat contact mag hebben. Het OM denkt dat Wesky berichten heeft doorgespeeld... tussen de buitenwereld en Ridouan Tachi, hoofdverdachte in de liquidatiezaak Marengo. Er is nog geen zicht om een staak te vuren tussen Israël... en de Palestijnse Beweging Islamitische Jihad. De gesprekken met Egypte als bemiddelaar zijn afgebroken... na nieuwe aanvallen over en weer. China stuurt volgende week een gezant naar Oekraïne. China is bondgenoot van Rusland en ziet zich als neutrale bemiddelaar. Maar tot iets concreets heeft dat nog niet geleid. Het weer vanavond opklaringen. Het koelt af tot zo'n 10 graden. Morgen zondag plaatselijk af en toe een bui. En dan smiddags zo'n 20 graden. my breath. I've been counting to ten over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why? I'm afraid of change. Guess that's why.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 Baby, I'll go Jij zei dat je ruimte nodig had. Ah. En dat jij twee dagen later al naast iemand anders lag. Ah. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Ik heb zo voor schut gestaan. Het maakte jou niet aan. Net nu ik op eigen benen sta. En zoveel beter ga, wil jij? Wat ga jij er nu nog aan doen? We waren nog verleden tijd. Laat mij je vergeten, laat me met rust, want ik weet dat de tijd onze band niet kan helen. Ik weet het zeker, geprobeerd maar het werkt voor geen meter. En kijk eens aan, daar ben je weer. De schaamte doet het zeer, al die tranen nee, die werken niet meer nee. Net nu ik op eigen benen sta en zoveel beter ga Wil jij me terug? Je ruimte nodig had. Ah. En dat jij je twee dagen laat. Lang... van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Het NOS nieuws van 6.